Haast iedereen in het grote bos weet nu zo langzamerhand... dat Eucalypta een nieuwe toverkunst voorbereidt. Niemand weet er het fijne van, behalve Paulus natuurlijk... ...die zich verstopt heeft onder de tafel midden in het heksenhutje. Alle dieren zijn erg zenuwachtig. Oeguboeroe fladdert gejaagd tussen de bomen rond... ...en zoekt naar Paulus die hij niet in zijn boom heeft aangetroffen. Salomo de raaf doet ook zijn uiterste best om de boskabouter terug te vinden. Hij duikt in alle verlaten konijnenholen... ...en komt na een minuut of vijf hoofdschuddend en vol zand weer tevoorschijn. Zelfs Gregorius loopt wanhopig poten rond want het is nu tot hem doorgedrongen dat het min of meer zijn schuld is dat Paulus in moeilijkheden is geraakt. De enige die het allemaal bijzonder kalm opneemt is Paulus zelf. Hij zit onder de heksentafel met een doodgemoedereerd gezicht alsof hij bij zichzelf thuis is. Hij houdt de heks zorgvuldig in de gaten en volgt al haar bewegingen en dat zijn er nogal wat. Druk aan de gang is Eucalypta met poeiertjes en zalfjes en pilletjes en smeerseltjes. Ze stampt van alles door elkaar in een grote vijzel... en daarbij mummelt ze voortdurend onverstaanbare toverspreuken. Het hele hutje-mutje wordt tenslotte in een pan gedaan... en boven het vuur gehangen om goed door te koken. En als ook dat gebeurd is... haalt de Eucalypta uit haar voorraad kruikjes... een kruikje dat er precies zo uitziet als het levenswaterkruikje. Ja, als twee druppels waterlekers op elkaar... dit wordt namelijk het slimste gedeelte van mijn plan... Ik nou het nou overgieten in dit kruidje. Wacht, ik zal het meteen even doen, ja. Zo, dat is dat. Krukje erop, ja. Klaar. Wat zeg je daarvan? Die twee kruidjes zijn niet van elkaar te onderscheiden. Ik mag zelf wel goed onthouden in welk kruidje het levenswater zit en in welke toevendankje. Naast elkaar. Op de tafel zet ik ze nou. Zo, nog even goed aangaan, hè. Dat is het levenswater en dat is het toverdrankje. Ja, juist, ja. Ik heb het goed in mijn hoofd. Ik kan me niet vergissen. De volgende bedrijf. Nu moet ik Rein de Vos opscharrelen. Want die zal me weer moeten helpen. Reinetje zal het toverdrankje voor de boom van Paulus moeten neerzetten. Als dat boskaboutertje het kreukje ziet staan, zal hij natuurlijk denken dat zijn levenswater is teruggebracht. Om helemaal zeker te zijn... Zal ik een slokje proeven? En dat slokje is dan net voldoende om hem in een schildpad te veranderen. <lacht> Wat een plan, hè? Wat een kostelijk plan. <lacht> ben ik slim of ben ik niet slim? Nou, waarom? Oh, nou, dat wou ik ook zeggen. Maar nou ga ik eerst er einde vols halen, Als die zich dan nou mag ook laten vinden. De kruikjes kan ik wel zo lang hier laten staan. Er is toch niemand in het grote bos die dapper genoeg is om in mijn eentje te komen. <lacht> Grinnikend wandelt Eucalypta weg om Rijn te gaan zoeken. En meteen komt Paulus onder de tafel vandaan. Ja, ja daar ben ik ze. Nou moet ik wel even goed nadenken wat er te doen staat. Het kruikje levenswater heb ik voor het grijpen. Het zou natuurlijk verreweg het eenvoudigste zijn... om dat kruikje te pakken... en er dan als de wind vandoor te gaan. Maar veel slimmer lijkt het me om die kruikjes te verwisselen. Dan merkt Eucalypta niet dat ik hier geweest ben... en ze zal een geweldige vergissing begaan dat. Dit kruidje zet ik hier en dat kruidje zet ik daar. Dan klaar is, Kees. En nou wegwezen, Paulus. Paulus glipt als een salamandertje naar buiten en duikt meteen in het struikgelas. Langs een flinke omweg zal hij naar zijn boom terugkeren zonder dat iemand hem ziet gaan. Maar eigenlijk is het jammer dat hij er nog even gebleven is, want dan had hij hoorjes ontmoet die van een heel andere kant komt aansukkelen. Oh, zo is hij hè. Waar ik ook kijk, geen pols. Hij is weg, verdwenen, looogspoos verdwenen. O, o, lieve helft, waar ben ik nou terechtgekomen? Waar heb je het hek, En de deur staat aan. Wil even binnenkijken. Nee, maar, wat zie ik nou? Twee kruikjes, precies enig. Wat zou dat betekenen? Drovegetankjes. Ja, drovergetankjes, vast en zeker. Ja, wat zullen we daar nou eens mee doen? Uh, puist! Ik heb het. Ik bedoel, juist. Ja, ik heb het. Omdraaien. Verkruikelen, die wisseltjes. En ja, dan ga je lachen. Hahaha, <lacht> En kom ik te halen. wacht. Zo, Zo, uh, uh, oh, Het is al gebeurd. Mooi gedaan, Gregorius. Nou laat je zien dat een dom niet zo das is als hij eruit ziet. Met een zelfvoldane glimlach op zijn snuit, wandelt Gregorius het heksenhutje weer uit. Boems. Daar loopt hij Pardoes tegen Rijn de Vos op, die Eucalypta komt zoeken, niet vermoedend dat Eucalypta hem zoekt. Ah, dag Rijntje. Wat deed jij in het hutje van Eucalypta, en Gregorius? Niks. Ah, niks. Alleen maar even gekeken. Dag. Even gekeken. Net zo wel. Ik zal ook eens even kijken. Ik snap er alles van. Die twee kruisjes daar, die zo sprekend op elkaar lijken. Daar is Gregorius met zijn poten aan geweest. Mijn kop eraf was dat niet waar is. Natuurlijk heeft hij eraan zitten schuiven in opdracht van Paulus. Is me dat even goed dat ik hier net aan kom zetten. We zullen de zaad weer recht zetten. Zo. Nou kunnen er tenminste geen ongelukken gebeuren Die das denkt dat hij slim is Maar Rijn is veel slimmer Ook Rijn verlaat het heksenhutje weer Zonder erg te hebben in Salomo die vanuit een boom op hem neerziet. ziet Ja ja, Rijn is veel slimmer dacht je Maar Salomo is toch nog slimmer dan jongen wat jij daar binnen gedaan hebt, dat kan ik ook. Het is een kleine moeite om die kruikjes weer op hun plaats te zetten. Zo, alsjeblieft, dit kruikje hoort hier. En dat kruikje hoort hier. Miss, poes, ik heb jullie allemaal te grazen. <lacht> als Salomon er ook niet was, hè. Maar eh, ik geloof dat het al tijd wordt om op te krassen. Want als ik me niet vergis, komt de Eucalypta weer thuis. Uh, ik ben niets niet van een vos die je bent. Als ik je nodig heb, ben je weer nergens te vinden. Waar heb je al die tijd gezeten? Ach, al luister toch naar me. Ik heb je een reuze dienst bewezen. Je moest dus weten wat voor gevaar je hebt gezeten. Als ik niet... Maak me niks wees, Rentje. De diensten van jou, die ken ik. Ga liever mee naar binnen, dan ga ik je uitleggen wat je voor me doen mag. Als je nou toch zo graag diensten bewees. Ik wil alles voor je doen, Eucalypta, maar luister eerst naar mij. Dat is heus beter. Nee, ik luister niet naar je. Kom hier, dan zal ik je laten zien waar het om gaat. Zie je deze twee kruikjes? Ja, ja, ik zie ze, Eucalypta. Zie je ook dat ze als twee druppels water op elkaar lijken? Ook dat zie ik. Maar, maar mag ik nou even... Jij mag alleen naar beluisteren. In dit ene kruikje, ring zit het machtige levenswater. En in het andere kruikje zit de gevaarlijke toeverdrank. Begreep hè? Dat laatste kruikje moet jij onopvallend neerzetten bij de boom van Paulus de boskabouter. Is dat duidelijk? Heel duidelijk. Maar ik wou toch even uitleggen... Nee, je legt niks uit. Je hebt alleen te gehoorzamen. Hier, pak aan bewuste kruikje. Doe wat ik je gezegd heb. Alleen, mas! Ja, ja, ja, ik ga Eén één woordje maar, Genip daar. Eén woordje dan? Maar maak voort, want mijn geduld is op. Ik heb die kruikjes verwisseld omdat... Wat zeg je me daar? Heb je het gewaagd om aan die kruikjes te komen? Omdat, eh, omdat... Niks omdat. Eh. Ben je aan die kruikjes geweest, je? Of nee? Ja, nu kan ik het hè? Dan wil ik verder geen woord meer horen. Het is een groot schandaal... ...dat jij met mijn toeverdrankjes hebt zitten knoeien. Het is dat ik je nodig heb voor die boodschap. Maar anders zou ik je... Ik ga al, ik ben al op weg. Dat is je geraaien. Oeh, zuffert die je bent, komt terug. Moet je nou dat verkeerde kruikje meenemen... Als het waar is dat jij die kruidjes hebt omgeruild, dan hoort dit kruidje hier te blijven. En dat kruidje moet je naar boven sprengen, waar of niet? Ja, ja, dat zal wel. Ik ben zelf de tel nog een beetje kwijtgeraakt. Maar ik niet. <lacht> ik heb mijn heksenhersens gelukkig nog goed bij elkaar. Vooruit, Rein, doe wat ik je gezegd heb en maak voor. Eindelijk mag ik gaan. Het komt in orde, kalita. Het komt fijn in orde. Ja. Yeah. <laughs> Zo is het. Het komt in orde. Alles gaat goed. Alles gaat prima. En ik? Ik ga nu meteen... <laughs> Nee, dat was te verwachten. Ik ga niet meteen. Wacht maar weer. Tot de volgende keer. <tied>